Weet het hier, Jan? Weet u wel iets meer? Negatief wat betreft de ziekenhuizen in de regio... nergens een pinkloze patiënt gesignaleerd. Zeg, sinds wanneer dragen Vermeulen en zijn mannen van die witte overalls? Is dat niet lichtelijk overdreven? Precies pure science fiction? Dat is het nieuwste van het nieuwste. Ja. Dat is om eventuele DNA-sporen niet te besmetten. Mag dat dan iemand anders wijzen? Hè? Volgens mij zijn jaloers op de federale, op die Johan de Winne en compagnie... Werd je dat hij die overal ergens gepikt heeft, puur om ons te imponeren? Eindelijk ja, zeg, Alke. ik dacht al dat je bij meneer Kalant daar in slaap gevallen waart. Integendeel, mevrouw de substituut, integendeel. Ik heb daar een pak interessante insight informatie cadeau gekregen. Laat ja? ons maar gauw vertrekken, kom, voordat Lestaminé zijn deuren sluit. Van in, dan meent je nu ja, toch Ja, ja, wacht maar, tot gehoord wat ik u allemaal oh. te vertellen heb, onder vier ogen. Oh, ik mag het weer niet weten, zeker. Vermerken, komt gij zelfs als Vermeulen klaar is ook maar naar mijn nachtbureau met zijn eerste bevindingen. Dan zal ik u vertellen wat geweest wel mocht weten. Kom, mannetje. Hop, Spreken. zijn maar. Ja, juist toen ik dokter Dupont wou aanspreken... kwam Vermeulen binnen met zijn mannen. En toen moest ik natuurlijk wachten, want de heren moesten eerst overleggen. Hè? Dus nee, ik weet eigenlijk nog niks specifieks over die pink. En je weet ook niet of het de pink is van een man of van een vrouw? Jawel, van een man. Vermoedelijk een vermoedelijke man van een jaar of 25, 30. Nou, ah, dat is toch al iets. We kunnen al ongeveer 7 miljoen Belgen uitsluiten. Uh. Allee, en gaat jij me nu eindelijk eens vertellen... wat voor ongelooflijke insight-informatie... die sympathieke Lorenzo Callant aan uw cadeau heeft gedaan? Hm? Een hele lieve jongen is dat. Ah, ja. Beetje gefrustreerd, mm. dat wel. Hij heeft eigenlijk ambities om regisseur te worden. Hij volgt daar lessen voor. Choreografie en zo. Oh, vanin, dat interesseert mij voor het moment niet hoor. Oh, sorry. Ik weet niet of je het in de gaten hebt... maar ik moet moeite doen om nog wakker te blijven. Ja, maar daarbij. Merel is hier nog geen dag en ze moet al zitten voor ons dat kunnen we toch niet maken. Edwina van der Weijden zal haar nog wel gezelschap aan het houden zijn, zeker? Die twee hadden toch veel bij te kletsen? En ze zou je direct bellen als er een probleem was. Ja, maar dan nog. We mogen van geluk spreken dat Merel graag met kleine kinderen omgaat. Nou, ah, dat had ik van haar niet verwacht. Dat moet ik toegeven. En je hebt gelijk. We gingen eigenlijk gewoon even een luchtje scheppen, hè. Zoals Max. Waarom zeg je dat op zo'n rare toon? Ah, Johan, eindelijk. Ja. Kijk zeg, de familie van In Martens. Ja. Zou je er eigenlijk niet beter in de slapkamer hier installeren? Hè? Oh. Als jij zo voortdoet, gaat geen van deze dagen nog eens een pink kwijtspelen, Johan. Uh, een pink? Sorry, uh, ik zie niet mee. Ik hoop volgende week de rendezvous of zo. Daar zal dan wel een uitgebreide fotoreportage in staan over de missing pink. De, de, de Missing Pink. Het is er aan te horen dat je Amerikanen in je kot hebt. <laughs> zeg, een duffeltje voor de veranderingen. Eh? En madame, nog een wet wijntje misschien. Oh. Karin? Karin? Karin, waar zit je? Sst, niet zo luid. We iedereen weg. Iedereen? Butnoes, is er hier niemand, Ik eh? Karin, doe niet een oezel. Godverdommel, meer dan een uur dat we hier de enige twee zijn die hier rondlopen. Ik ga uit de deur he, met mijn eigen potlood hun spelen. Allee, allee. Puur alleen om je van die onnozele obsessie af te halen. Dus als dat ik je wel bij volgend volgend examen voor inspecteur, moet je er iets voor over en mm. Allee, wat was dat daar nu allemaal bij het concertgebouw? Wat is van in daar? Ja, ja kunnen ze zien ja. buiten komen met madame Martens. Oh. Chance trouwens dat je hem niet hebt idee gekomen he, om een keer door het park te lopen. Oh, We zijn nogal een beetje figuren geslegen en zeker wat hij ons hier wat tegengekomen. Waarom waren ze daar? Weet je dat he? Zeg Karin. Je kan dat natuurlijk niet gaan vragen, Nee, Moest het toch gewoon, mannetje, gaan kiezen? Jij ja, moest ik toch niet doen, hè, je nee, het is goed, het is goed. Zeg, hoe zit het? Oh, maar eindelijk maar stopt nog wat eerst. Alle normaal nee, liggen nog lang in hun beden voor het moment. Ja, Dredje, alsjeblieft. Hef me nog één uurtje, alstublieft. Wat, eh? nog één uurtje? Nou oh, ja, ga ik doen. ik het morgen met de vroeg hè? Ja, maar misschien staat onze potloodventer morgen met de lagen. Ah, Mark, kom binnen. Ah, ik vroeg me af waar dat gebleef. Ga zitten. Schenk ik iets in, een bourbon, zoals gewoonlijk? Hen, hen, hen. Oh, Die verhouding van de provincieraad is een beetje net gelopen. Sorry, sorry, sorry. Maar is het toch niet speciaal voor mij op bureau gebleven? Zijn? Maar voor een burgemeester is er altijd wel werk als het erop aankomt. Hij zult als gouverneur ook wel uw bezigheid hebben, zeker. Oh, je, vooral ellende, veel meer gedoe. Ik het allemaal op voorhand, ze weten, hè. maar afijn. Ah, merci, met Merci. Santé, hè. Santé. Hoe is het met mm. Oh, dat gaat, dat gaat. Dat gaat. Ze zitten dus ons uh, buitenverblijf, om te bekomen. Ah, bon? Van bon wat? Oh, ze hebben weer veel last van haar niersteen, de laatste tijd. En dan uh, die aanval van migraine, wat ze ook nog meesukkelt. Ah, ja. Jij hebt onlangs iets gekocht in de streek van Nis, heb ik gehoord. ja. <laughs> en ik heb dit en uit, maar ik heb eens laten weten. Hij zit er altijd welkom. Want uh, wie weet, misschien is dat wel iets voor Magda, hè? Nies. Ons Magda is weer bij de Vlaamse kust, Mark. Jammer genoeg. Maar ze weet niet wat ze mist, jong. En hoe staat het met Brugge 2002? Met organisatie, bedoel ik. De organisatie? Goed. Uh, geen probleem. Enfin, niet, toch niet. Dat ik weet. Zie je we nog altijd uh, content van je intendant? Je goede greef? Waarom? Klachten gehoord? Is het daarom dat je mij eens wilt spreken? Nee, nee, nee, absoluut niet. Integendeel zelfs. Dat is uh, een vrij goede zet geweest van je... die in Hugo de Gref, hè naar al voor de boel een beetje te komen leiden. Dat was nu dus niet bepaald een zet van mij persoonlijk, hè, Mark? Ja, maar toch. En? Hij liet ze zien van vuur? Ik heb er nog niks van gezien. Maar ja, ze zijn dan nog volop aan het ineensteken. Hè. De regisseur is pas vanmorgen aangekomen. Uit Amerika. Tot hiertoe hebben ze zonder hem gewerkt. Voor zover ik begrepen heb. Hij gaf zijn assistenten instructies per e-mail of per videofoon. <laughs> Het is dan ook niet de eerste, de beste, hè, die Max Kleisters.